In Mexico heeft de Institutionele Revolutionaire partij volgens de eerste Exitpol de parlementsverkiezingen gewonnen. De voorman van de partij, Enrique Peña Nieto, zou bij de gelijktijdige presidentsverkiezingen ongeveer 40% van de stemmen hebben gekregen. Zijn belangrijkste tegenstander zou uitkomen op 31%. De Revolutionaire partij bestuurde Mexico in de vorige eeuw ruim 70 jaar. De partij wil afrekenen met vriendjespolitiek en corruptie.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 Tear drop, the middle of this fight. I see the oh. clock keep ticking on the oh. hours pass while my mind's nothing. Picture frames of crime scene flash before my eyes across my eyelashes. I'm secretly sleeping. Some lover, a steady me right I believe this is my a redemption song a three minute model of liberation Wait in the is I away till the morning. Het was Jori Zwart. En op de Montemonica. ook een punt. En oh die was nou op de gitaar, dan ben ik het kwijt. Dit is een opname die we hier maakten toen ze hier het uh, gast was. Ik ben er reuze trots op dat ik in dat heerlijke nummer zit. Ik vind het een goed nummer. Ik vind dat het zit zo gevarieerd in... Uh, nou, whatever. Is ook een hit geweest, hè? Of nog, weet ik veel. Jori Zwart, mijn heldin. Um, Hoorspel op herhaling. We gaan luisteren naar het derde deel van de vierdelige serie... Familie Holland, hè, die Bert Kommerij maakte voor de RVU in 2002. Met dank aan de RVU dat we hem nog eens mogen herhalen. Uh, in 2003 won hij er in Berlijn in de categorie radiodrama... de prestigieuze Prix europa mee. Ja, het is niet niks. Wat krijgen we te horen? Twee oude vertellers, vertolkt door het toneel-echtpaar Ton Lutz en... nee, nu ga ik het goed zeggen, en Hazekamp.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 Meneer Holland komt thuis van zijn werk. Het is vrijdagmiddag, vijf uur. Januari 2003. Joehoe! Conto, nee, niet doe. Rustig! Laat iemand konto even uit. Hé, Conto. Probeer het. Maar vond. Wat eten we? Oh, zoveel bijna lang niet. Meis! Het weekend is begonnen.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 weer weg kan zijn. Of blijft en nooit meer verdwijnt. Wat een onbestemd, onzichtbaar gevoel. Waar is Meis? Geen idee. Ik denk op de kamer. Klopt. Meis zit op haar bed op een lichtgele sprei van Skyleert. Op haar schoot heeft ze een blik met chocoladekoekjes. Het zijn koekjes die me voor Holland heeft gebakken. Iedereen is er dol op. Meis kijkt ernaar. Meis! Ze hoort haar vader. Meis! Ze hoort haar moeder. Maar Meis gaat met het koekblik de badkamer in... en doet de deur op slot. Meneer Holland is in zijn stoel bij het raam gaan zitten. Hij leest de krant. Conto komt de kamer binnen en gaat voor hem staan. Conto, stil! Stil! Ja, gaat iemand dan nog met die hond? Meis zit nog steeds op de badkamer. Ze pakt een chocoladekoekje uit het blik... en laat het tussen haar blote benen in de wc-pot vallen... Dan trekt ze door. Konto loopt naar de garage. In de garage is Jojo de auto aan het stofzuigen. Hij verdient hier iedere week vijf euro mee. Hij heeft nog nooit één week overgeslagen. Op deze manier kan hij de nieuwe ijskogels kopen... Met aardrij Of banaan. Ga de nou, Konto! Niet doen! Pap! Konto zit in de auto! Hier! Kom op, Konto! Niet doen! Het lukt hem niet. Konto! Konto is te sterk. Hij kijkt naar het beest. En het beest kijkt terug. Dan slaat Jojo het portier van de auto met een harde klap dicht. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Echt heerlijk. Gebakken aardappelen met een gehaktbal En dopeten. Wie wilde er wat bij drinken? Niet prakken jojo. Anders lus ik het niet. Doe maar een glas water. Jojo? Mm, Sinas. Meis? Ze knikt. Meis houd jij je vorkjes vast. Ik moet wel je vork vast. Houden. Doe nog even. Wat doe je meis? Doet ze haar. Nou, ik weet niet wat ze met die vork doet, maar zo eet je niet. Zo hou ik een vork vast. Ga dus mee op, joh. Is dat iets nieuws of zo? Zo zou je niet kunnen eten, hoor. Hm, ze heeft het op tv gezien. Op tv eet ze ook zo. Mijn dochter eet alsof ze op tv is. En wij moeten naar kijken. En op welke zinnen doen ze dat dan? We gaan nu toch ook niet ineens allemaal prakken? Ik heb het ook gezien. Op de tv. op tv, maar ze leren brakken. Nee, met je vork, zo. Ik begrijp het niet hoor. Je moet allemaal je vork gewoon goed vasthouden... en dan wordt niet geprakt. Ze allemaal zo zouden gaan eten. Ja, als ze allemaal zo zouden gaan eten. Jojo? laatste keer. Als je het weet, waarom doe je het dan? Mama heeft lekker gekookt. Mama eet zoals ze het heeft klaargemaakt. Ik vind het helemaal niet erg om te koken. Nou, ik hou mijn vork gewoon vast. Ja, als jij nou eens het goede voorbeeld geeft. Ik prak niet. Moet je dit prakken. Zal ik jullie dus la laten zien wat ik onder prakken verstaan? Want dit hert blijft altijd met geheven hoofd staan. Zelfs als het begint te sneeuwen, op zijn hoofd. En waar komt dat ineens vandaan, als ik vragen mag? Omdat het zo is. Nou, jullie doen maar, ik heet gewoon. Papa. Ja, jongen. Als je verstand verliest, hè? je daar dan een ander verstand voor terug? Wie zegt dat? Wie heeft de verstand verloren dan? Dit komt dan nou nog steeds in die auto? Zegt het nog eens, pap? Van daarnet? Ach. Dit hert blijft altijd met geheven hoofd staan... Nee. dan nou, moet je Ik eens kijken. Ah. Hier. Ja. Alles wel maar ineens uit. Zomaar bestaat niet. Laat zien. Gadverdamme. Wat een grote. Ligt zo op mijn tong. Lijkt wel een mobieltje. Hoe lang zit hij er al in? Wel een niet meer. Nou, dan kan hij wel kloppen. Heb Dan stop ik hem weer terug. Kijk, we zitten nu te eten. Ja, we zitten nu te eten. Kijk. En dan stop ik hem weer terug. Zo, en nu allemaal weer even gewoon... Ja, nu ja, allemaal weer even gewoon. Jojo. Jojo. Gewoon doorreten. Gewoon doorreten. En wil je soms naar je kamer? Wil je soms naar je kamer? Niet opletten. Niet opletten. Nog steeds in die auto. Ze komt er nou nog steeds in die auto. Oké, okay, zo is het genoeg. Ga maar naar je kamer. Schiet op. Mama, deze vork is vies. dat kan niet. Laat zien. Dan pak je een nieuwe. Meis heeft haar wijsvingers in haar oren gestopt. Ze kijkt naar haar bord. Ze heeft alweer de hele dag gezwegen. Iedereen laat haar met rust. Ze zou zich best wat meer met de wereld willen bemoeien. Echt heerlijk. Maar het eten smaakt haar niet. Niet opletten. Niet blij. Op nu zit ze op haar kamer. Ze pakt haar dagboek. Een groot grijs schrift met een harde kaft. Ze bladert er doorheen. En leest de dagen terug. Ze begrijpt niet meer wat er staat. En toch gaat ze haar pen pakken. Ze gaat beginnen. Ze pakt haar pen. En schrijft. En stopt. Waarom schrijft ze niet verder? Misschien verveelt het haar... Ze legt haar pen neer en leest wat ze geschreven heeft. Vandaag. Ze heeft heel hard met haar pen op het papier gedrukt... waardoor het woord op de volgende pagina ook te lezen is. En op de volgende. En op de volgende. Doorgedrukt zonder inkt... Leesbaar. Als een soort echo. Pas op de vijfde pagina is het woord verdwenen. Vandaag, deze dag. Konto is haar kamer binnengekomen en springt op haar bed. Wie heeft hem bevrijd? Conto kijkt haar aan, maar zij kijkt niet op. Ze pakt haar pen weer en schrijft. Conto ligt op mijn bed. Dit had ze helemaal niet willen schrijven, maar nu het er eenmaal staat controleert ze of het klopt. Het klopt. Contoe ligt op haar bed en zijn tong hangt uit zijn bek. Hij hijgt een beetje. De waarheid en niets anders dan de waarheid. Straks gaat hij stoppen met hijgen. zou willen dat iemand anders het even overnam voor haar in haar plaats. Er zou een ander moeten zijn. Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je? Wat was dat? Het was zijzelf. De stem van haar geschreven zelf. Maar waarom legt ze nu haar pen zo plotseling weer neer? En waarom kijkt ze zo schichtig om zich heen? Ze voelt zich betrapt. Maar dat hoeft toch helemaal niet? Ze controleert nu of de wereld om haar heen is veranderd. Konto is in slaap gevallen op haar bed. Hmm. Mam? Ja? Kom eens. Ik ben even... Hoe laat is het nu? Het toch een klok? Dan moet je nu even komen. Ik kom zo. Nee, nu. Oh, nee, nee, nee. Meneer Holland heeft zijn stoel dicht bij het raam geschoven. Net achter het gordijn. Mevrouw Holland gaat zitten en kijkt naar buiten. Meneer Holland gaat achter haar staan. Buiten begint het zachtjes te regenen. Heppah, bon, regen. Iedere avond om 8 uur. Ik wou het weer eens geen sneeuwen. Ik moet nog even wachten. Nog even wachten. Oké, okay, zeg maar wat ik moet zien. Oh, je zegt niets meer. Oké. Okay. Hé. Hey. Zie je dat? Die auto blijft staan. Voilà. Voor het huis van familie Holland blijft een auto staan. Zie je? In de auto zit een vrouw... met lang zwart haar. Wie zou dat zijn? Geen idee. Meneer en mevrouw Holland zien hoe de vrouw haar hoofd buigt. En... Het is een vrouw. ...in de richting van het huis van de overburen kijkt. Misschien is het familie. Er brandt toch geen licht? Nee. Ik heb hem al een week niet gezien. Wie? Hij natuurlijk, de overbuurman. Zoiets mag toch niet? Waarom niet? Om zo bij iemand naar binnen te kijken. Iedere avond om acht uur. Wat? Ik zag het. Vorige week. Ik viel me eerst niet op. Ik dacht, die, die auto heb ik eerder gezien. En de volgende dag zag ik haar weer. En toen keek ik op de klok. Toen ben ik op gaan letten. Maar waarom heb je dat dan niet eerder gezegd? Ik wist het eerst al niet zeker. Maar later wel. Iedere avond om acht uur. Maar waarom heb je dat dan niet gezegd? Je bedoelt toen ik het wist? Ja. Weet ik niet. Een gevoel. Misschien deed ze het daarvoor ook, maar het is me gewoon niet opgevallen. Hm. Misschien. En er is helemaal niemand thuis? Nee. Sinds vorige week niet meer gezien. Weet je zeker dat het een vrouw is? Ja. Geen man met een pruik of zo? Maar volgens mij niet. En hoe lang blijft ze daar dan staan? Kijk ze ook deze kant op. Je bedoelt naar ons? Ja. Heeft ze jou al eens gezien? Niet dat ik weet. Een paar minuten. Dat is nog best lang, hoor. Voor een auto die stilstaat. Ze kijkt ook echt naar binnen, hè? Ik bedoel, ze probeert echt iets te zien. Ja, maar ze stapt nooit uit. Oké. Okay. Ik weet het genoeg. Waar ga je naartoe? Waar ga je naartoe? Ja, ik wil weten wie dat is. Ik weet het niet hoor. Ik zeg gewoon, kan ik je misschien ergens mee helpen, toch? Ja, of je vraagt of het verdwaald is. Ja, dat kan ook. Dat is wel een beetje aardig vragen. Een beetje afstand houden. Dat kan ik toch wel alleen. Zal, zal ik meegaan? Of moet u eerst de politie bellen? Ik zou zo de politie kunnen bellen. Ik ga mee. Nee. Ik geloof dat ik dit alleen moet doen. Je weet je het zeker? Mevrouw Holland loopt naar de hal... pakt haar jas... en opent de voordeur. Op het moment dat ze naar buiten stapt... trekt de auto op. En rijdt langzaam de straat uit. Ze kijkt om naar haar man die achter het raam staat. Hij trekt zijn schouders op. Mevrouw Holland ziet nog net hoe de auto de hoek omgaat. Terwijl ze het nummerbord probeert te onthouden... loopt ze het huis weer in... en trekt de deur stevig achter zich dicht... Ik denk dat er wel meer mensen geweest zijn die dit gezien hebben hoor. Er zijn vast meer mensen die dit hebben gezien. Ja, ik vind toch dat je dit soort dingen wel moet zeggen? Ik kan toch niet alles zeggen wat ik zie? De hond is het.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 Ik De laatste tijd. Natuurlijk. Soms heel gewoon om de laatste tijd, zo nu en dan een beetje. Niet zeggen. Oh, gewoon, hol, oh. iets voor je tong mee te spelen. En dat hert? Ja. Wat was dat mee met dat hert? Ik viel ergens uit. Zat hij in een huis? Nee. Zijn gewij was te groot. Voor de deur. een hek. Hij zat met zijn gewijf vast in een hek. Moest hij ook bloeden? Waarom ging beginnen over bloed? Mijn bloed ook. Zo scherp. Ik kan het haast niet... Ik kan het haast niet na vertellen. Het was namelijk... Tegelijkertijd. Tegelijkertijd. Wat? Mevrouw Holland zit in de stoel bij het raam. Het licht in de kamer is uit. En op haar schoot ligt een kleine, donkergrijze camcorder. Mevrouw Holland draagt een zwarte trui. Het is acht uur s avonds. Waar zijn de anderen? Geen idee. Ze is helemaal alleen. Op een lage tafel naast de stoel staat een theepot en een glas. Ze heeft vier keer de instelling gecontroleerd. Ze wacht... Het is bijna acht uur. Oh, een man met een fiets aan de hand. Hij komt heel langzaam de straat ingelopen. Ziet ze hem? Ja. Onder de snelbinder van zijn fiets zit een groot pakket ingepakt in een grijze plastic vuilniszak. Bal voor het huis blijft de man staan en begint aan de vuilniszak te trekken. Mevrouw Holland grijpt naar haar schoot. De man trekt aan de vuilniszak. Het kan ieder moment gaan regenen. Nu zit de zak weer recht. Heeft ze het gefilmd? Ja, alles wat hij doet. Hij loopt weer verder. Ze wacht op de vrouw in de auto. Als de man met de fiets helemaal verdwenen is, komt een jong stel aanlopen... Ze lopen hand in hand. Onder een paraplu. Maar het regent niet. Ze dragen laarzen. Een vrouw op een fiets. Met een grote rode pet. Even een paar minuten niets. En dan nog een vrouw op een fiets. In tegengestelde richting. Nu is het acht uur. In het huis aan de overkant brandt geen licht. Ze schenkt een kop thee in. Ze wacht... Ze filmt de straat. De lantaarns die branden. De voertuin met de boom voor het huis. De stam. Omhoog. De takken. Nu begint het te regenen. Het is al lang acht uur geweest...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 deze muziek voor bij Twilight aan de rand van de Sahara. Zo is hij namelijk uh, gecomponeerd door Al-Husseini Anivola. Geboren in diezelfde woestijn. Een toerrekkend nomade. Hij is lid van de Nigeriaanse bluesband Etran Finatawa. En dit is een solo project van hem. Uh, een album dat uh, ook weer wordt uitgebracht in de Rough Guide serie. Zeg, eh, Paulien Cornelissen is niet te stoppen hè? met haar taal observaties. taalobservaties. Nou, van haar eerste boek, taal is zeg maar echt mijn ding, kon ze geloof ik al een huis kopen. Zo goed als dat verkocht is. En nu is deel 2 uit en de titel is En dan nog iets. Nou, ik liet u al eerder het voorwoord en de geestige bonus horen. Nu iets anders. Zeg het met geslachtsdelen. Ik ben wel eens een ongelofelijke klootzak geweest. En ook wel eens een eikel. Waar ik toen achterkwam was dat dat eigenlijk niet kon, als vrouw. Ik kon nog net van mezelf zeggen dat ik een trut was of erger nog een kut... maar verder was ik aangewezen op scheldwoorden buiten de sfeer van de geslachtsdelen. Bitch of alle varianten rondom hoer. En al die vrouwelijke woorden hebben niets van de zeggingskracht... die de scheldwoorden voor mannen hebben. Alsof het alleen van een man erg is als hij zich als een oetlul gedraagt... Dat vrouwen minder goed uit te schelden zijn... is dat gegeven voor de vrouw nou positief of negatief? Als iemand hier een scriptie over wil schrijven bij genderstudies, graag. Hoe dan ook, als je iemand een flink genitaal wilt beledigen... moet je bij de mannen zijn. Een overzicht. 1. Klootzak of zak. De klootzak als deel van het lichaam straalt niet veel power uit. De zak is slap en kwetsbaar... Toch duidt het woord klootzak, of korter, zak... op iemand die wel degelijk weet dat hij iets fout doet. Het kan hem alleen niet schelen. Omdat een man liever fout en stoer is dan fout en niet stoer... is hij liever een klootzak dan een lul of een eikel. Ik ben een klootzak, ik geef het toe. Dat kan een man bijna verlekkerd zeggen. Of ik begrijp het als je me een klootzak vindt. Het enige juiste antwoord is dan... nee, je bent geen klootzak, je bent een lul. Overigens, tijdens de research voor deze diepteanalyse kwam ik verschillende pure zielen tegen die het woord klooszak nog nooit in verband hadden gebracht met de zak tussen de benen van de man. 2. Slappe lul. Een slappe lul genoemd worden, dat is heel erg voor een man. Het betekent dat hij geen ruggengraat heeft, nooit op zijn strepen staat en in het algemeen geen wilskracht of discipline heeft. Maar erger is dat er natuurlijk ook een sfeer van impotentie omheen hangt. 3. Eikel Als iemand hem een eikel noemt, dan wordt een man heel verdrietig. Want het betekent dat hij van alles fout doet, maar op een watjesachtige manier. Bijvoorbeeld dat hij witte sokken hoog opgetrokken draagt onder een korte broek. De eikel straalt geen kracht uit... Net als bij klootzak, precies omgekeerd van wat we op grond van de mannelijke anatomie zouden verwachten. Om het woord eikel toch nog als een soort geuzennaam te adopteren, kan een bepaald type man wel weer van zichzelf zeggen, maar ik ben ook zo'n blije eikel, ik denk dan echt dat iedereen gewoon leuk gaat meezingen als ik mijn gitaar tevoorschijn haal. Nou, niet dus. Toch is een man liever een lul dan een eikel. 4. Lul Lul, dat klinkt ook lullig. Toch is de lul weer minder een watje dan de eikel. Een lul kan ook nog wel eens moedwillig iets fout doen... maar meer uit een soort nonchalance. Hij kwam drie uur te laat aanzetten voor het eten... terwijl zij zich helemaal had uitgesloofd met tiramisu en alles. Wat een lul. Ja, maar zij praat het allemaal goed. Ja, wat moet ze? Maar het blijft een lul. Vijf. Oetlul. Oetlul is veel lulliger dan lul en eigenlijk ook lulliger dan eikel. De oetlul is onhandig, op het bloepereske af. Een oetlul kan bijvoorbeeld zeggen... ja, je bent een paar kilootjes aangekomen... maar daardoor zie je je rimpels weer veel minder. Ja, het glas is half vol. Oetlul is trouwens een bijzonder woord... omdat er verder geen woorden bestaan waar oet in zit. Ik weet ook niet of oet zelf iets betekent. Het klinkt in ieder geval heel lekker. 6. Lulletje Rozenwater Dat is iemand die niets durft en niets aan kan. Het lulletje Rozenwater maakt nooit een ongepaste opmerking, zoals de oetlul dat wel doet, want hij zegt voornamelijk helemaal niets. Roept het beeld op van iemand die zichzelf of zijn geslacht besprenkelt met Rozenwater, en dat is inderdaad niet echt de Marlborough man. Dan toch maar liever een oetlul zijn, of desnoods een lapswans. 7. Lapswans. Een lapswans betekent letterlijk zoiets als een slappe lul. Lap slaat op slap en vergelijkt zwans maar met het Duitse schwanz. Toch is een lapswans iets anders dan een slappe lul. Een slappe lul heeft geen wilskracht, maar de lapswans is gewoon lui. En lui, dat is ergens wel weer cool. Als we samenvattend de anatomie van het mannelijk lid doornemen... kunnen we concluderen dat bijna alles van de penis inspireert tot schelden... behalve de voorhuid. De eikel straalt iets zulligs uit terwijl het venijn in de zak zit... tenzij het om een slappe zak gaat. En de lul als geheel is onbedreigend. Dat is wat de taal ons kan leren over onszelf. What's the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 of systems beyond their control. A plague upon your ignorance the great despair of your ugly life. Where did Annie go Where when she went she to went town? To Knew all those griefs that she brings around? around. All your children are poor, unfortunate victims of lies you believe. A plague upon your ignorance that keeps the young from the truth they deserve. Yeah. Geniale, hoor je het dan niet vaak meer. Lang leven Frank Zappa. In 1973 kreeg ik zijn album uh, Overnight Sensation. Eigenlijk het allertoegankelijkste album van Frank Zappa. Het meest poppy. En uh, nou ja, het was zijn zeventiende al. Nou, ik, ik kan hem nog steeds woordelijk meezingen. Uh, kritiek in de tijd was uh, niet zo weg van die plaats. Maar ja, ik was 16 en ik vond hem helemaal te gek. Uh, wat je net hoorde is trouwens van, uh, uit 68: hè? We're only in it for the money. What's uh, the ugliest part of your body? Goed. Um, uh, Zappa die werkte in, uh, voor, voor die platen Overnight Sensation met achtergrondkoortjes. En ik las dat de iCats dat zijn, inclusief Tina Turner. Die staat helemaal nergens op de hoes, omdat Ike, he, die, die hoorde die opnames... en die zegt, nou, wat is dit voor bullshit? <laughs> nou goed, volgende nummer, een van mijn favorieten. Het is bijna 40 jaar later en de tekst van deze song is nog steeds even waar. En lang leven de radio. No oh, one will heed you. Your mind is totally controlled. It has been stuffed into my mold. And you will do as you are told until the rights in you are sold. That's right, folks. Don't touch that dough. Well, I am the time from the video. Who's handling